Tango van de Shadows, dat was uh, een hele oude deze... Die CD rook ook naar Mottebal een beetje, maar... Dus hij stond wel al op CD? Mijn... Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> nou, dacht ja, het niet, mooi, hoor. De Want de deze is van uh, eind jaren 50. Ja, Shadows waren toen de begeleidingsband ja. van ja, Cliff Richard. Ja, Het ja, ja, is al heel Er ja. wordt aan de overkant al ja. druk gediscussieerd. Ja ja, ja, ja. De ja, ja. microfoons ja. staan ja, open. Ik weten. Oh, <laughs> dus alles wat hij ja, nu uh, zegt, gaat gewoon... Er zijn de wordt oh, in. Oh, leuk. Nou, dan hebben we het de van over, zo. Goedemorgen, allemaal. Goedemorgen. Goedemorgen. Wimpa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 Die heeft uh, onlangs, een paar maanden geleden, gezegd: kunnen we om de tafel zitten? Hij heeft de CV-watertoren uh, gezegd. Ja, maar uh, u heeft zelf gezegd: van, we zien elkaar wel voor de rechter. Ja. Nou, dan wachten we maar uh, de uitspraak af van de zitting van 5 september, september. Ja, bij de Raad van State. Ja, en dan komt natuurlijk de vraag van Sociaal Antwoord: wat is de stand van zaken omtrent de watertoren? Ja. Toch? Ja.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 Heeft het CDA een klein amendementje erbij gedaan. En die heeft gezegd, ja maar toch maar niets lopen. Niets lopen, nee. En daar is over besloten. Is dat dan ook het uitgangspunt bij alle discussies? Ik heb het uitgangspunt zelf hebben genomen. Hij moet identiteitsbepalend zijn. Dus wat hij nu eigenlijk niet is. Hij is voor ons identiteitsbepalend. Omdat wij dat ding gewend zijn. Maar voor mensen van buiten zegt het niks. Dus ik denk, identiteitsbepalend. Het is dan zon, zeestrand, strand, vissen. En wat is, ja, dus maak er een, uh, een grote vis van of een vuurtoren of... ...dan, dan lijkt het dan moet niet een gebouw worden waarvan je denkt... ...nou, dat had voor hetzelfde geld in Amsterdam-Zuidoost kunnen staan. Uh, we gaan dit gesprek uh, zometeen in ja, twee ik, delen, maar in het ja, de tweede je, deel wil ik nog wel even praten over andere plannen. Nou, ik wil, het, het eerste ja, deel nog even afronden. We hebben de vragen ge, uh, gezien, die zijn gesteld. Ja. En nou, daar moet nog antwoord op komen met dat rapport, dus eigenlijk weet je nog niks. Nee, nee, het is, maar, beetje, de, uh, het is geen antwoord. De, de gemeente, die heeft al iets gepresenteerd, waarvan de CV-Wagentoren, uh, dus de, de, de ontwikkelaars, ja. eigenlijk niet eens afweten. Ja, wees er wel vanaf, maar er wordt in de brief wordt gezegd dat ze er niks van afweten. De ja, gemeente, gemeente zegt van, hun uh, weten er niks vanaf. Kijk maar even. De... Ze hebben dat nog niet gezien, of uh, iets dergelijks. En... Ja, oké, okay, dat is dan weer het, uh, uh, het raadsleiding. We gaan nou. eerst even naar de muziek, en dan komen we weer terug. Ja, ja en, en die muziek is uh, That's the way I like it. Oké, okay, dan is het de way I like it. AC en de Sunshine Band, that's the way I like it. Even dienstmededeling tussendoor, Ben. Dienstmededeling? Dienstmededeling. Uh, straks tussen 12 en 1 hebben we weer uh, de hervatting van het programma uh, CFM Oud Zandvoort. En daar dan gaan we praten over iets wat, uh, wat ons wel na, na aan het hart ligt. De waterkort. Nee. Oh, ja, dat wou ik nog niet zeggen. Ook een ander monument wat we oh. afgebroken hebben. Het oude bioscoop Monopol. Oh, en dan komt meneer Rietkerk en uh, dat is de laatste eigenaar ervan geweest en die komt ja, uh, van alles uh, vertellen. We hebben wel een gebouw wat Monopol heet, maar het, het lijkt niet op het oude bioscoop. Maar in ieder geval, er liggen heel veel nostalgische herinneringen. Monopol was uh, natuurlijk uh, de bioscoop van Zandvoort in die ja, tijd. Het is voor een, een disco geworden ook geloof ik. Hè? Ja, ja, nou het ja. is van alles geweest. En uh, voor een dubbeltje gingen we naar de zondagmiddag Martinet, waar elke zondag dezelfde film ja. draaide ja. met steeds een andere titel. Wel heel Goed. Ja.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 de toren precies zou houden en verbouwen en te ge geven als woonbestemming en de, de toren zou houden en verbouwen uh, als horecabestemming en die investering is dan 8.1 miljoen euro moet je er wat biertjes voor gebruiken om dat een beetje terug te winnen ja, ja dus toen heb ik nagerekend vanuit de verschillende vormen van horeca exploitatie die in de toren mogelijk mm. zou zijn hoeveel per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 een architectenclub uh, ingehuurd en die hebben drie verschillende torens gemaakt als prijsvaag voor de bevolking mm -hmm. dat het zo kan, niet kan blijven dat is iedereen wel duidelijk ja, en, die, en die prijsvraag is niet doorgegaan omdat die footprint er niet, uh, niet groot genoeg was dus alle kansen voor de bevolking Twee om mee te doen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 Wat vind jij daar nou van? Dat ja, jij dat uh, niet weet en michel wel? Ja, ik vond, uh, op zo'n hollands gezegd, een beetje in de zijk genomen uh, door de beantwoording. En wat ga je daar politiek aan doen? Uh, nou, ik ga er uh, politiek sowieso wat aan doen. Uh, ik ga weer reageren met een, een, een schrijven nou. naar de portefeuillehouder. Met zo hoor je dat als raad met ja? uh, te doen. Die is... Uh, ja, het is een dus de heer Tatus krijgt van mij weer een brief met uh, vragen op zijn beantwoording. Oké. Okay. Ja. En dat gaat hij dan weer gewoon bij de volle raad beantwoorden bij jou, of moet ja. dat gewoon met per mail? Ja, na, ja. Ja, ik, ja, ik, ja het, uh, het is. Uh, we, we gaan, gaan het. Per mail gaan, jullie, gaan jullie ook als raad gewoon eens tijdens een raadsvergadering daarover praten? Of nou, is dat, dat, is, uh, dat wordt dat heel moeilijk het... altijd, want ja, uh, de agendavoering is zeer strak. Ja. De agenda-commissie bepaalt ook vaak van dat komt erop, en dan is het de meeste stemmen gelden. En er zijn maar drie leden in die agenda-commissie, en er worden vaak heikele dingen vooruitgeschoven of worden niet op de ah, agenda nou, gezet. Nee, nee, nee, nee, zo weet ik, ik zit zelf in die agenda-commissie, zo, nee, zo, nee, zo. Nee. Ja, zo weet ik niet zo. Nou, oké. Okay. Nou, Hoe gaat het? Dat? Als het uh, goed is, komt die in oktober. Uh, als rond de tafel uh, komt de water ja, de spreek, spreek, okay. ja. ja. Dat ja. heeft maar, de commissie al bepaald. Ja, Willem heeft dat, dat uh, geregeld. Dat uh, ja. wil ik gewoon uh, hebben. Ik, okay. ik wil duidelijk uh, weten wat er nu echt gaat gebeuren met die watertoren. Niet dat we over tien jaar nog met die watertoren uh, uh, lopen te discussiëren van ja en nee. Want het is allemaal ja en, uh, en nee spelletje. Ja, Wim... Zou, je, zou het slim zijn om die watertoren uit het hele bestemmingsplan Middenboulevard te halen? Nee. Dus nee, een nee, een nee, nee, nee, dat moet je dat niet doen. Kunt. Dat moet je niet doen. Ik. Nou, dat, dat in, wezen Beamon, op, in wezen heeft meneer op, In wezen heeft meneer Bierman het eigenlijk al gedaan. Want wat, wat vroeger in het kaderplan, ruimtelijk functioneel plan. wat moest leiden tot een bestemmingsplan. en dat was wel veel makkelijker, want mm. het was vrij gedetailleerd. Dat is. Uh, die fases die daarin waren, heeft meneer Bierman veranderd in aparte ontwikkelde gedeeltetjes. Ja, maar het is dus gewoon moet twee meter. De, de stedenbouwkundige samenhang uh, in het hele gebied moet erin blijven. Maar hij zegt, we gaan per wat eerst een fase was, deel. Wordt, nu, wordt nu een deelgebied. Ja. En dan kan je per gebied kan je ook nog in bezwaren beroep en beroepen. Uh, ja, dus in principe is het eigenlijk al een beetje gesplitst, wat niet ja. zo handig is, maar dat is weer een andere vraag. Nou, ik, ik wou ja zeggen, op zich zou dat toch niet zo'n probleem zijn, want dan heb je in ieder geval dit gebied, kan ik gaan ontwikkelen, terwijl we hier nog een heel, heleboel heel discussie over hebben. Ja, maar het punt is dat, dat je dan uh, stedenbouwkundige samenhang, die geëist ge ge werd door het uh, provinciaal rapport, toen ja. het in de prullenbak ging, dat kan je niet garanderen, en je kan binnen plans niet verevenen. De stukjes waar je dus winst maakt, die moet je dan ergens anders, waar je een parkeergarage wil, die in eerste instantie eerst tien jaar verlies oplevert, dat je dat daarbij kan storten, okay, dat ja. kan niet meer. Dus dat betekent dat de grondexploitatie... Per stukje sluitend moet zijn en als je dat dan per stukje zo doet wordt het helemaal volgebouwd. Nou dus die, die opzet. Dus, dus het blijft één plan. Ja, maar je kan niet garanderen dat die stedenbouwkundige samenhang is als je per stukje moet gaan onderhandelen nee, met beroep en bezwaar en dit en ben dat ben ik met je eens. Dus we praten gewoon over het hele stuk middenboulevard. Ja. En dan uh,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 Je vind ook eens een keer tijd als anders lachen. Je hebt dan ook... Ja, ze, ze, en dan kets hem zo terug, ben je raad? natuurlijk ook, want je zit ook in inderdaad. Dus ze is niet alleen die andere... Ja, ja.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 Nou, die bestaan nog uit drie kwart dezelfde leden. Dus ze worden, ge... ja. <laughs> ze worden ge... dus eigenlijk de ge... verwachting een beetje miniem. Ze worden geconfronteerd met hun eigen beslissing toen de tijd door zich hebben te laten overtuigen okay, ja, je, door meneer Bierman. Je, je kan natuurlijk een beetje. Uh forsgaand inzicht hebben, je kan, je kan meegaan met wat, uh, wat de ja. ontwikkelingen zijn in, in de, he, de, van toen en, ja. dus je kan anders gaan denken, je kan anders geïnformeerd ja. worden dus ja. er, er zou ja, als een kans zijn ja, ja, als je zou zeggen als raad he, in totaliteit van nou, dat hadden we toch beter kunnen doen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 Nou het, zou kunnen. Verwacht ja, zou kunnen. Dat? nou het zou kunnen, maar eerst ik denk dat we eerst moeten focussen, en dat zegt Willem ook, focus op eenvoudige dingen goed doen, ingekomen stukken, inboeken naar de raad en uh, antwoorden ja, op. Dat geeft niets met de maar. Nee, maar, nee, Maar als er rapporten goed, zijn, zorg dat de raad krijgt en niet in, in, in een beantwoording zitten van we in, in een, een, een tegelijk. In. <laughs> er is een rapport waar ja? wij niks van af weten. Er wordt gewoon maar gesteld van ja, dat is ja maar met, het is allemaal haalbaar. Met alle respect, ik hoor. Maar ik zie de, ik weet helemaal nergens wat vanaf. Ik hoor heel vaak dus raadsleden zeggen dat ze niet geïnformeerd worden. Ja, nou je ja, zie je maar. En dat is niet zo onderwerp. Ja, het is gewoon uit uh, eigenlijk is het eenvoudige dingen. Hè, vanuit het college of vanuit het uh, ambtelijk apparaat, eenvoudige dingen goed doen. En voordat er een brief uitgaat, eerst even dus op het,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 En dan de raad dat, ook niet te informeren. Trek, dan trek ik hem even los van de Ja. Yeah. Dan zou je dus eigenlijk over het hele apparaat moeten gaan discussiëren. Nou, nou ja, de, er is hier en daar wat miscommunicatie. Er ja. is hier en daar wat desinteresse. Er worden ook, er worden ook dingen geschreven en dan gaan de dingen de deur uit zonder dat de wethouder het gezien heeft. En nou, die uh, is wel eindverantwoordelijk natuurlijk. Hè? En die is wel, wel eindverantwoordelijk. Dat begrijp ik, maar uh, je haalt het zelf aan. Het gaat niet...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 dat is uh, van de acht keer niet. En twee keer wel. Ja. De mensen denken, nou, het zal wel weer niet kloppen. Kijk, en het en dat dat is niet goed voor het bestuur. Ja, eigenlijk. Nee. Maar ik wou nog even terug naar de watertoor. Ja, dat mag. Ja. Ja. Overigens, het... overigens, overigens, wat Miso zegt, emotie over water. dat is heel duidelijk. Ik, ik was gisteren ergens en toen liep ik opblazen dat ding. Ja. Nou, nou, dan, ik ja. moest, of, maar toen... Moest je vlug? Rennen, rennen. Ja, maar toen wilde ik mijn zin afmaken en gewoon een nieuwe bouwen. Ja, ja maar die kans krijg ja. en, en toen was het goed. Ja, ja, ja. ja toen was het goed. Ja. ja. Nee, maar dat, dat willen een aantal standvoertuigen wel. Dat ja, ik gewoon weghalen. Nou, van mijn dat wou, dat wou ik eigenlijk neerleggen. Restaurant. Stel, nou, en... stel je nou eens voor dat, dat we dat zouden willen. ...dat idee om, een, uh, om de watertoren af te breken... Ja. Het, ...het plan om hem uh, in de oude vorm zoals van voor de oorlog... ...terug te bouwen met een grotere footprint... ...zodat het verantwoord is om ja. daar appartementen in te bouwen... ...wat we niet willen als zandvoorters... ...is dat daar het zoveelste flat gebouwd wordt. Nee nee, nee, nee. Dat weten we allemaal zeker. Dat is dus ja. op. De, ja. Wat zouden dan de vervolgstappen voor de raad moeten zijn... ...als ze zeggen, nou, daar gaan we voor? A, ah, de bestemmingsplan wijzigen... De reparatie van het bestemmingsplan. En dat betekent de footprint groter. Uh, en dan die, uh, die prijsvraag erin. En een van de onderdelen van de drie modellen. was dus de soort toren. wat de, jij nu net beschrijft De oude watertoren, zeg maar. Ja. ja, maar we hebben het over eigenlijk? Hè? Over twee meter. Maar, ja, maar ah, de, de, die ja, twee meter ja, blijft die twee meter. Ja, ja, daar kun je over discussiëren wat je uh, wil. Nou, maar waar hebben het eigenlijk over? Nou, dit. over die twee meter. Ja, het is, nou, dus daar kom je niet verder. Daar komt Pippi Lankhuis binnen. Daar gaan we het zo over dat is jammer dat het he? geen televisie is. Ja, <laughs> <laughs> maar goed, dan gaan we, het zo we gaan het nog even uh, heel kort over de, de watertoren hebben. Kijk, we kunnen iedere keer wel roepen die twee meter, maar we moeten gewoon uh, verder met dat rapport ja. en zorgen dat, of wat jij graag wil inzien, <hijen> <hijen> of er gaat wat gebeuren met wat er nu staat, ja. of je blaast het ding op en je doet een, een prijsvraag en zet daar, en dat zou ik graag zien, de oude watertoren neer.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 ...dat het mannenkoor erbovenin past. Nee, nee, nee. Nee, maar je kan ze heel lange trap maken. ze ja, dus op de trap staan waar ja. je zin bent. Ja, ja, ja, tweede vlugweg, ja, ja, dan krijgen we dat ook nog. Het blijft, net als de, de middenboervaren ...een heikel punt binnen de gemeente. Want ja. Er zit veel emotie in. Er zit uh, een beetje miscommunicatie in, begrijp ik. En, uh, beetje. En, uh, een beetje? Een het maar een beetje. Uh, uh, uh, een beetje veel. Ik ben uh, zeer benieuwd naar uh, de, de uitdruk. Jij gaat het agenderen. Je blijft brieven schrijven, begrijp ik. Uh,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 En die staat nou wel goed. Kan je niet gewoon bij elkaar in hockey gaan zitten? Ja, maar we worden weinig uitgenodigd, behalve als er dus een probleem is waarvan ze denken dat hebben wij gedaan. Hè. bijvoorbeeld als college hebben we niet goed gemanaged. Kan je even koffie komen drinken? Nee, maar... maar. ja, de mensen gaan tegenwoordig, die gaan niet meer koffie drinken, die stappen ja? gelijk naar de krant. Wat komisch is, die? dus kijk ja, zeker. Wat, wat komisch. Ja, dus je moet inderdaad het. we moet, je zijn om koffie te drinken als ja. een stuk schreeuwt in de krant staan, toch? Nou, je moet voordat dat allemaal in de krant komt met moet die je, narigheid. Al, uh, moet je gesproken dan hebben. moet je dan moet je zeggen van, uh, nou, nog een, een poging doen en dan gaan we zeggen, waarom is die brief niet ingeboekt en waarom uh, ja. zit de gemeente er heel anders in, blijkt nu als de eigenaren. Waarom wordt er voor gedaan als dat er goed overleg is en dat we constructief bezig zijn, terwijl dat helemaal niet zo is. Ja, dat denk ik. Dat is voor de raad niet goed, is voor het college niet goed. Wordt heel zandvoer niet goed. Maar goed, goed, we gaan. We sluiten we mij af met die uitspraak. Bedankt voor jullie komst. Oktober wordt dan toch een interessante discussie, zo meteen een rond de tafel gesprek inderdaad. En misschien wel eerder. En misschien wel eerder. Ja, je weet het niet. Of die watertoren zal overleven, dat moeten we nog zien. In ieder geval Gloria Gaynor met I Will Survive.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 24 nu. Ja, nou, niet zo Ben jij een eigen koor? Nee, we hebben 24 koren. Oké, okay. aangeschoven ook een mayo van de Linde, een van de organisatrices van uh, Korendag Zandvoort. Het is feest? Het is heel erg, is feest. Heel erg feest. Vijf en, jaar. Vijf jaar. En het evenement van het jaar. Oh. van vorig jaar, hè? Ja, het ja, ja, ja. evenement van vorig jaar. Ja, ja, ja, ja. Het ja, ja, ja. staat ook dus. prominent op, uh, op jullie bijzonder fraaie boekje. Ja. Uh, met heel veel uh, sponsors en een oorkonde.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 Nou, ja, dat weet ik eigenlijk niet eens meer. Maar er altijd al zoveel koren die ja. dag. Ja. Altijd al. Ja, nou de, de eerste keer was het best wel een, een beetje lastig. Omdat men je nog niet kent. En dat wordt steeds meer, meer, meer, meer, meer, En ja, op plaats dan we, geloof ik 63 koren die zich aangemeld hadden, moesten we gaan loten. Nou, dus, dat is dat gevaarlijk. Dat was, nou, nee, waarom? Gewoon nee, eerlijk. Je, je, je wilt toch uh, van al die koren moet je wel weten wat het is. Nee. Het maak maakt ons niet oh, nee. uit. Want het, ieder koor is belangrijk. En ieder koor is gewoon, ze, doet zijn eigen ding. Dus dat is gewoon heel leuk. Oh, dus je en testen we, niet van de voet? Nee. Je gaat ook niet nee. luisteren keer. Nee, het ja. nee, okay. is voor ons niet belangrijk. Je dus nou, schrijft uh, al die koren aan. Uh, ja. Je hebt een bestand van koren in Nederland en die schrijf je. Ja. Dat hebben we de eerste keer wel gedaan. En toen de tweede toch, keer dan hebben we het op de site gezet en dan kon iedereen inschrijven. En dat gebeurt gewoon. Okay. er zijn nu al koren die zeggen van, alsjeblieft mogen we volgend jaar meedoen. Dus oh. zeg ons wanneer de inschrijving begint. Doe je dan, uh, dan wel zo dat degenen die nu uh, meedoen, de tweede zijn in de poel voor volgend jaar? Nee, iedereen gaat gewoon, gewoon weer. weer het hoedje? Ja, ja, gewoon weer allemaal mee. Oké. Okay.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 Gewoon. Ja, had hij niet uh, iets carnavals aan? Nee, hij deed wat hij zei ook. Hij ja, zo... nee, nou, dan komt de grote verrassing. Nee, nee, de burgemeester. Nee, want nou viel hij op, zei hij. Ja, hij ging als ja, burgemeester. Dat, dat, burgemeester dat is ook wel zo. Hij is verkleed als burgemeester. Ja, hij was verkleed. Hij heeft uh, heel lief uh, de opening gedaan. Ja. En, uh, ja, samen met onze koningin. Hè? En wie is de koningin? Onze koningin? Wij hebben een koningin rond ja, lopen. wie is dat? Malika. Een van de koorleden. Nou, dan moeten we toch gaan kijken. Ja, wie, hoe, o, o. Ze loopt dan natuurlijk prompt als koningin. Ze is echt helemaal de koningin. Ze doet het zo mooi. Ze verkleed. Is echt ook, ja, verkleed? Ja, verkleed. Maar ook helemaal, ze is ook helemaal de ze koningin. nu.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 Ja, dus het is weer ons eigen in, inbreng in de carnaval. En dat is zo leuk. Als je het podium ook weer ziet, het is echt weer helemaal prachtig. We hebben ook uh, de, de, de zijkanten, uh, hebben we, zeg Worden, we ik heb een ze soort coulisses. Ja. En uh, die zijn uh, geschilderd ook door koorleden en vrienden. En uh, onze heer heeft uh, geholpen om dat allemaal zo mooi te maken. Ja, ik ben uh, gisteren even stiekem eens kijken bij jullie. Ja eigenlijk... ja, eigenlijk mocht je nog niet naar binnen.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 Maar eigenlijk mogen jullie pas als laatste zingen. Ja. Weet je is dan niet al vreselijk moe? Je bent dood, dood, op. Dood, dood op. Het is maar... een hele lange en dag. Natuurlijk. En de kerk moet ja, vanmorgen opgeleverd worden. Ja, ja.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 Dat het laat is. En dat het een feestje is. Dus dat het dan niet meer zo hoeft te klikken. Tenminste, ik niet meer. Waarschijnlijk heb ik straks ook geen stem meer. Maar, dan, dan ja, maar ja. het is zo'n feest. Het is echt... We, hebben nu, we maken er echt een heel feest van straks. Hoor. Ja, dat, dat, dat moet het ook zijn. Het is, ja. vooral, uh, is ook feest. Uh, maar ik stond daar gisteren toch. En op een gegeven moment hoor ik... Koorleden. Ja. En iedereen ging toch staan. Oh, nou is toch wel een beetje... Uh, de dirigent die dan even laat zien dat er nog wat gewerkt moet worden. Ja. Arno Westerburgen is ja. echt... En die, die heeft ook dat carnavals... Uh, die carnavalsmedley weer gemaakt. En net als de Nederlandse medley heeft hij ook weer gemaakt. Ja. Dus uh, ja, die, die, die regelt dat allemaal. Ja, we hebben allemaal onze eigen dingetjes die we daarin zetten. En hij doet dat muziek en de koor begeleiden. En die zet daar gewoon ja, want... een prachtig gezellig koor in. Er moet natuurlijk van alles gebeuren. Zeker als ik dat prachtige boekje zie. Uh, nu hebben we hebben het gisteren even over sponsoring gehad. Hey, je moet er 30 sponsors af. Ja. Dus iedereen is er toch wel druk mee bezig. Ja.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 Nou zit Gerard hier ook verkleed als dorpsomroeper. Ja, ja. Hij dacht, ik ga me even met Pipi mee, want die durft helemaal niet alleen over snaren. Ja, nee, alleen maar, over Dat mag niet ja, alleen, nee. Ja. Maar, net zeg. Ja. Wat, wat ga, wat maar ik ben heel Wat deze zerk. dag, uh, Gerard? Nou ja, ik uh, ga gewoon uh, helemaal door het dorp heen en ik vraag aandacht voor uh, dit mooie gebeuren. En ja. help ik daar, uh, daardoor uh, mensen naar uh, de kerk okay. te uh, lokken. Nee. Ja, Geeft de rugbaarheid aan datgene wat er bezig is. En, ja, en ondertussen wordt er gevlaaierd uh, naar de mensen die uh, zeg maar op het strand lopen of uh, op het station. Ik ga ze ook direct even naar het station, een paar treinen.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 voorkeuren voor vandaag. Ha, ha. Ze zijn natuurlijk ha, ha, ha, allemaal goed, ha, ha, ha. maar er, ze zijn er vast een wel één of twee bij waarvan jij het van nou. Een dat, trich, dat is ja. mijn uh, mijn ding. Nee. nee, nee, nee. Want ik heb natuurlijk wel op de site gekeken, want uh, ik, ik ben natuurlijk ook best wel met die koren bezig en uh, de contacten. Maar ze hebben allemaal hun eigen leuke.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 Ja, iedereen hoeft eigenlijk maar één carnavalsnummer te doen. En voor de rest zijn het allemaal verschillende... Ja. Een vrije keuze. Ja, het is een vrije keuze. Er is, een, een, het is een, een soort Russisch koor, een, een, een klein koortje, een, een, een, een, een a koor. Nou, en, en noem maar op, het is heel verschillend. en dat is juist zo leuk. Ja, en dat, dat krijg is... je door die loting dat je niet speciaal kiest.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 Ja, net, net ook. Het uh, eerste koor wat optrad uh, kwamen we net weer tegen. Die heeft er net uh, in, de, in het dorp even rondgewandeld. Ja. En ik weet ook dat ze vanavond samen met het uh, Engelse koor uit eten gaan. Dus dat is ook weer heel leuk, ja, leuk. Uh, het contact uh, dat ze gelegd hebben. Dus ja, dat is allemaal. Uh, okay, ja, het goed, is, de... Ik raad echt iedereen aan, en niet mensen van buiten, maar echt iedereen, iedereen die dit hoort, die dit hoort, zegt, zegt het woord: zeg het woord! Kom naar de kerk. Uh, Protestants kerk. Protestants Kerkplein. Kerk. Hij is al uh, helemaal gratis. vol. Ja, en de toegang is gratis. Dus je hoeft nu niets te betalen. Je kan alleen maar genieten. Je kan alleen maar lekker gaan zitten. En dat tot half elf vanavond geloof ik. Ja, ja. Dus het maakt ook niet uit wanneer je, je kan komt. Kun je ook even eten tussendoor? Ja. Kan je even eten. Even gaan rustig gaan zitten. Even een broodje gaan halen. Want uh, we, ja, we hebben natuurlijk alle gelegenheden ook uh, hier in Zandvoort om je goed te vertoeven. Ja. Dus ja, waarom niet? Kom gewoon ja. lekker. Maak er een leuk dagje van. Rent terug naar de kerk en Gerard naar het station. Ja, ik moet heel hard trainen, dat het regent. Oh, wel okay. <laughs> Bedankt voor jullie komst, ondanks dat je het zo druk hebt. Ja, ik wil nog even uh, aan Gerard het vragen, want oh. volgende week is het natuurlijk het is hey, ja, dus mijn uh, ja. Pas op, mijn tijd. Hè? <laughs> Jij moet terug naar de kerk. Jij nee, moet nee, terug heel, heel, heel even kort wil ik... Uh, nee, nee, nee. Wat gebeurt er volgende week? Ja, dan uh, is het een uh, Noord-Hollandse kampioenschap uh, Stads- en Droomroepers. En uh, okay. nou ja, goed, ik uh, heb het uh, nu uh, overgenomen van Klaas. Dus het is voor mij de eerste keer dat ik dat organiseer. En uh, nou, ik uh, kom erachter dat het heel wat uh, werk is geweest. Maar uh, we hebben het aardig Organisier, op de rails. Het kost nu. heel veel tijd en dus, energie. Ja. Ja. Ja. Daar weet jij alles ja, van. Het doet, ja. Ja. <laughs> maar het, het, het ziet er goed uit. En, uh, er, er komen poten. 15 uh, stads- en dorpsomroepers. Onder andere ook een, een tweetal Belgen die komen. Dus het wordt ook een gezellig weekend. Want ja. daarna hebben we natuurlijk nog Shantycore uh, op zondag. Daar gaan we het volgende week over uh, hebben. Ja. Ja. Um, maar eerst nu. Eerst, nu gaat hij naar die kerk. Um, We gaan door, terug naar de koordag. Naar de koerdag. Ik ga het niet vragen, ja ik moet eigenlijk wel vragen. Um, volgend jaar weer een koordag? Ja. Heb je al een datum geprikt? Rond deze tijd. Rond deze tijd. Ja, het is een, dat zal dan de 16e zijn of zo, als dat uh, dan op een zaterdag is. Ja. Zoiets. Dat zal ongeveer wel komen. Uh, wil je nog wat kwijt over, uh, over je, over je uh, organisatie? Of over je uh, hele dag? Nou, nee, eigenlijk dat er alle koorleden zo uh, echt heel goed er aan meewerken. De, de taart die werd uh, door een van de koorleden gemaakt bij de opening. Zo dus oh. prachtig zag dat eruit. De kleding wordt gemaakt door een van de koorleden. Nou, Arno die maakt dan de muziek. En iedereen. Uh,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 Eigenlijk, niet stuk kan. En dat is het ook. Nou, ik wil jullie uh, beiden hartelijk bedanken voor de komst. Ja, graag gedaan. En meneer de Grebber? Ja. Een stukje muziek? Ja, Joe Copper. Kokker. Nee, <laughs> Delta je Lady.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 de jaarlijkse puzzelrit vanuit het café koper. Maar ik denk niet meer dat je daarvoor kunt opgeven. Dat is al te laat. Zijn. Nou, dat zou misschien nog wel kunnen. Oké. Okay. Ik heb uh, er iemand op Zrachtwoord. Wat er... jij zometeen even nog gaan kopen dat er nog een puzzeltocht is. Waar jij ook in Ned oh nou daar heb ik net over gehad van datzelfde telefoon die zal waarschijnlijk van mevrouw Koper komen en dat is morgen de puzzelrit uh, van Café Koper waar we het net over gehad hebben je mag je dus nog inschrijven Is hier staande, de boodschap van? staande de vergadering krijgen ja, we staande. nog in. Goed. De, de boodschap zal ongetwijfeld zijn ja. dat je je nog kan inschrijven bij Café Koper vandaag en morgen vroeg ja. uit eigen ervaring weet ik dat het een hele leuke uh, uh, rit is en dus uh, doe lekker mee als je niet rond je zand wilt lopen dan rij je netjes door de omgeving ja. het zijn prachtige tochten die altijd uitgezet worden dus uh, ja, kom en rij mee. En als je morgen zondag uh, de 18e met je kinderen iets wil doen, dan is het heel aan te raden om uh, in Spaarnwoude te gaan kijken naar waterbeestjes. Dat uh, doet IVM uh, samen. In Spaarnwoude? In Spaarnwoude staat daar, uh, ja hoor. Uh, je kan de informatie kun je halen bij uh, Vondelweg en spaarn de hoek in Haarlem Noord daar staat een informatiebord wil je uh, opbellen dan is het 023 Dikvonk vonk 254140 ik herhaal 023 254140 dan hebben we ook nog uh, maar dan zijn we alweer een weekje verder zaterdag uh, 24 september in de waterleiding Duinen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 Aanstaande zondag zeelieden en shanty festival. In het hele dorp en een beetje op strand. Ja. Heel erg snel. Dondag hebben we bedankt. Jij bedankt. En, en wij gaan eruit. Haldeman, bedankt. Ja. En wij gaan, we gaan, eruit. gaan eruit. Dag, Dag hoor. from my window Stay away from my back door too Disconnect your telephone line Relax baby and draw that line Sit right down Loosen up that pretty French gown Let me pour you a good long drink Oh baby, don't you hesitate to